Zinke Kabouter no toch. Sinterklaas, hij moet zeggen ik Polis vinden, moeten heel gauw. Maar hij is zo klein. Ik niet vinden hem. Ik hem zien hoe hoofdje. wacht. Daar hij komen. Daar, ja, daar zit Polis. Daar heb je mijn rimpel Zwarte Piet. Wat een verrassing. Zwarte Piet, ben jij het huis? Jawel, ik zijn Zwarte Piet-huis. Ik zoek een jou groot veel. Dus je zocht mij? En waarom, als ik vragen mag? Wij samen mooi afspraakjes maken voor Sinterklaasavond. Oh ja, fijn. Wij fluisteren. Niemand horen hoeven. Ja, dat, dat is best. Ik alvast cadeautjes van Sinterklaas hier zetten neer. Natuurlijk. Dan ik... Sinterklaas hij niet hoeven schouwen als hij komen zelf. Komt hij dan zelf? Pst, hij komen... Maar niemand weten mogen. Reuzepiet, is er nog meer? Jawel, Zwart Piet, hij jouw leggen uit. Ja, wat wou je uitleggen? Hij jouw leggen uit wie dit jaar mee moeten in zak. Dat, dat, dat, dat, dat, dat heb je het al, ik, ik, ik was er al bang voor. Zwart Piet, hij één moeten nemen mee van Sinterklaas, ja. Eén zo groot stout geweest, ja. Sinterklaas hij he, heel boos. Swart Piet, hij he, ook heel boos. Boos. Maar maar wat de piep piep piep piep piep. Je bent niet zo piepenmal klein kabouter. Oh, waar je heen zijn? Waar Paulus verdwenen? Hey, zwarte piet, wat doe jij hier? Doch zalmo, dohuhupuru. Wat is er met jou? Waarom sta jij zo beteuterd te kijken? Hm? Heb jij wat gedaan? Zwart Piet heeft niks gedaan. Zwart Piet heeft staan praten groot rustig met Paulus. En opeens Paulus hij neemt zijn beentjes. En, en nou hij weg. Zo, Dat is zo. hij natuurlijk zijn boom in gevlucht. Omdat Zwarte Piet hem bang heeft gemaakt. Oh ja. Nee, nee, Zwart Piet nooit maken bang, klein kabouter. wel. Waarom zou Paulus anders gevlucht zijn? Piet, hij niet weet en dat. Nou ja, we brengen hem alweer tevoorschijn. Uh, ja. Ga mee, oegeboro, we zullen die kabouter even uit zijn boom halen. Nee, nee, ik wil niet, ik doe het niet mee. Let's go, Paulus. Hij doet helemaal niks. Zwarte Piet, hier is hij weer. Alsjeblieft. Oh, oh wat erg. Waarom jij loopt weg voor Piet? Geen wonder Piet, je zei toch dat Sinterklaas boos was? En dat jij ook dat. boos was? Dacht ik het niet. Maar Paulus, wij toch niet zijn boos op jou? Oh, hè? gelukkig, ik schrok me de mikmak. De mikmak, ja, dat de is mik mak. Duidelijk. Klein Paulus, hij niet hoeven mikmak. Klein Paulus, niet ondeugend geweest. Dat zou ik ook zeggen. Ik ben me tenminste van geen kwaad bewust. Oh nee, waarom liep jij dan weg, Paulus? Oh, je kan nooit weten, hè? Maar over wie heeft Zwarte Piet het dan toch? Juist, wie is de boosdoener? Daar zijn we heel en dan nogal al zo kamelijk nieuwsgierig naar. Nou dan. Wel, hier in Groot Bos Eentje wonen... Zij altijd lelijk doen en veel gemeen. Hm. Ah, nou weet ik wie het is. Eucalypta, natuurlijk. <laughs> is het waar? Eucalypta? Zij heten Eucalypta. Dat kwadaardig heks wij nog genoeg van. Sinterklaas zijn geduld helemaal op. Ja. Ik kan het me voorstellen. Het werd tijd. Eh, nou moet jij dus? Ja. Sinterklaas, hij bevolen dat zwaardpiet, grijpen, dat lelijk heks, en stoppen haar in het zak, en dan weg. Nee hoor! Nee hoor! Nee hoor! Nee hoor! Nee hoor! Nee hoor! Ja. hoor! Nee hoor! Nee hoor! Nee hoor! Nee hoor! Nee hoor! Nee lekker kwijt. Uh, um, om je de te zeggen... Ik zou het toch prettiger vinden als het niet gebeurde. Als Sinterklaas haar nog een kansje gaf. Hoe dat hebben ik nou. Dat, meen dat is je toch, toch zonde ik? en jammer van de hele al zeer buitengewoon mooie gelegenheid. Dat, dat, dat kan wel wezen. Maar als Sinterklaas nou nog één keer zijn hand over zijn hart zou willen strijken, dan zal ik nooit meer iets lelijks doen. Uh, dat is eucalypte. Waar kom jij opeens vandaan? Jij stiekem luisteren achter boom jij. Ach, lieve vrienden. Kijk me niet zo boos aan. Toevallig kwam ik hier net langs en toen ving ik het een en ander op. Puur toevallig. Jij dus ook horen wat Sinterklaas bevolen hebben gedaan? Ja, ja, dat heb ik gehoord. En ik heb er nog de vibratie van. Maar ik heb ook gehoord dat Polis een goed woordje voor Eucalypta deed. Dat was hartverwarmend. Ja, yeah, dat was het. En als Sinterklaas voor deze ene keer nog medelijden met me wil hebben... Wat denk jij daarvan, Piet? Is daar kans op? Piet bang van wel. Piet vragen zullen zeer tegen zijn van Piet en Sinterklaas... ...is zoveel goed, veel Sinterklaas goed. en niet weigeren kunnen... ...verzoek van klein kaboutermannetje. Mooi! Dan komt het nog wel voor elkaar. Oh, Wat jammer. Ja, er, zal jij dan heus geen lelijke streten meer uithalen, Eucalypta? Kan je begrijpen? Ik zal er zelfs voor zorgen. ...dat jullie Sinterklaasavond beter slag Oei. <laughs> ja, dat zal me dan toch benieuwen. Stil zijn allemaal. Het wordt de hoogste tijd om klaasliedjes te oefenen ik wil veel even snoepen. Doet dan moeten jullie één ding goed begrijpen: er komt geen snoep voor de mond gezongen is. Zo hoort het op Zitterplaatsavond. <S modelling> Opgelet. We gaan beginnen. Ik zal de toon aangeven. lijkt um, wel een En nou precies op de tel: één, twee,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 Ik hetzelfde liedje zingen als de andere, dat probeer ik ook, oemelen maar het is zo moeilijk. Is dat zo moeilijk? Galetta, maak dat je komt. Jij hebt hier niks te maken. Toch wel, lieve vrienden. Heb ik bonus niet beloofd dat ik hem op Sinterklaasavond zou helpen? Ja, dat is waar. Zoiets heb je wel gezegd. Nou dan. Ik hoor wel waar jullie mee zitten. Al die lieve beestjes kunnen niet gelijk zingen. Daar hebben ze inderdaad nogal moeite mee. En dat zal ik dan eens even veranderen. Allemaal tegelijk moeten ze zingen. Niet waar? Allewel tegelijk. Let op. Een klein toeverpoeiertje... wat er is? Oh, oh, oh, oh, daar is iemand! Daar is Sinterklaas! Wat, zijn dat hier voor vreselijke kabaal? Paulus, wat doen jullie? Dag Sinterklaas! Fijn dat u er bent! Of eigenlijk is het helemaal niet zo fijn, want ziet u, we zijn in de war gemaakt! We proberen de klaasliedjes, maar het gaat helemaal niet meer. We kunnen niet meer tegelijk zingen. Wat is dat nou toch ondankbaar? Jullie zongen toch allemaal tegelijk? Ah, Eucalypta. Dus jij bent weer bezig geweest? Je hebt dat wel, Sinterklaas. Maar ik had er ook echt niet op gerekend dat u zelf zou komen. Anders had ik dit grapje. Ze heeft het hele feest in de war willen sturen. Ze heeft... Stel maar, ik heb al genoeg gehoord. Zwarte Piet, je weet wat je te doen staat. Ik weet een ja. Zwart Piet, nou ook grapje maken. Hij pak een heks hier en stappen haar in zak. Zo. Hoera, de heks zit in de zak. Oh, dus goed en wel, maar wij kunnen geen klaasliedjes zingen. Dat zou ik toch maar proberen, Paulus. Want je weet, eerst de liedjes. En pas daarna mag Piet het lekkers uitdelen. Niet waar, Piet? Dat gewoon te zijn, ja. Oh, dus het moet toch. Horen jullie dat, dieren? Zingen? Betoverd, of niet? Het moet. Daar gaat ie. Nog nooit heb ik zulke van mijn vader, van mijn maar het klinkt niet lelijk, nee. Dat vind ik eigenlijk ook. Ja, ook. Het klinkt ja. zelfs heel grappig. Ja. Uh, willen jullie niet nog iets zingen? Ja, natuurlijk wel. Mag dat? Daar komt het. Ja. Mooi zo. Jullie hebben werkelijk erg je best gedaan. Oh, dat oh, oh, oh, Zij roepen oh, zaak. Sinterklaas, als u het nou niet zo erg lelijk vond, wilt u me dan voor deze keer nog vergeven? Die nee, doen dat niet, wel veel Ach, het is voor mij altijd erg moeilijk om iets te weigeren. Daarom, Sinterklaas, zou Piet graag willen antwoorden, Heks. Uitstekend, Piet, doe dat dan maar. Jij goed luisteren, Eucalypta. Wij Klaasliedjes niet vonden lelijk, wij heks vonden wel lelijk. Jij fijn blijven in zakken mee gaan naar Spanje en nou piet strooien. <laughs> ah. <laughs>